return turn me.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 President Obama heeft oliemaatschappij BP vannacht roekeloos genoemd. BP moet daarvoor de prijs betalen, zei Obama in een toespraak vanuit die Oval Office. Uit de lekkende oliebron van BP in de Golf van Mexico stroomt volgens de laatste schatting tot 9,5 miljoen liter olie per dag. Volgens Obama is het net een epidemie waarvan de gevolgen nog maanden of jaren merkbaar zullen zijn. Hij wil dat BP geld stort in een fonds om de gedupeerde schadeloos te stellen. In Mexico hebben militairen in een vuurgevecht 15 mensen doodgeschoten. Dat gebeurde in Taxco, 170 kilometer ten zuiden van mexico stad. De militairen werden onder vuur genomen vanuit hun huis toen ze bezig waren met een onderzoek naar verdachte activiteiten. De doden behoorden volgens de politie tot een drugsbende. Taxco is steeds vaker het toneel van drugsgeweld. Ste twee weken geleden werden daar in een verlaten mijn 55 verminkte lijken gevonden. In Gorkum hebben criminelen vannacht een pinautomaat opgeblazen. De plofkraak bij de automaat van de SNS-bank was om half vier. Door de kracht van de explosie raakte de gevel zwaar beschadigd. Het is niet duidelijk hoeveel er is buitgemaakt. Rondom de pinautomaat lag nog geld toen de dieven al weg waren. Door de knal werden buurtbewoners wakker... en zij zagen de daders in een donkere auto wegrijden. Van de mensen die werkloos worden... hebben vier op de tien geen idee wat dat betekent voor hun financiën. Het Niebut heeft daar onderzoek naar gedaan. Veel nieuwe werklozen zijn te optimistisch. Ze blijven evenveel geld uitgeven terwijl ze er per maand 300 tot 600 euro op achteruit gaan. Om rond te komen sluiten ze leningen af of nemen ze spaargeld op. De VN heeft afspraken gemaakt met Israël over verdeling van goederen in de Gazastrook. Het zijn de hulpgoederen die aan boord waren van de Turkse schepen die twee weken geleden door Israël werden geënterd. Bij die actie kwamen negen mensen om het leven. Na het incident nam de druk op Israël toe om de blokkade van de Gaza-strook te versoepelen. De VN wil zo snel mogelijk met de distributie van de goederen beginnen. Het weer, vandaag veel zon, vrij veel wind. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Jij, I wanna feel it again, all the love without them. Confinati di cuore solo, che ognuno sta. Dietro gli steccati, degli ogoni suono. Sto pensando che. Hey. I've Het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. Why don't you admit it? You can never really lie to yourself. Inside See the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 Yeah. Hey. Sabe papito de mis ojos con una provocante. boca linda, caliente. papito de provocante. provocante. provocante. provocante. provocante. provocante. Una bomba provocante. provocante. Esa boca linda. Een linda essa lach, linda tua een linda essa lach, linda tua een linda essa lach, linda Back against the wall. Took some time to make me understand, and maybe I realize this feeling's not so.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 Ship will come in And the tide's gonna turn And it's all gonna